Zes uur. De Radio 1 Sportshow. Show. Luciana Carrasso en Tom van het Hek. Wat kunnen wij van de nieuwe Griekse premier verwachten? Komend half uur Kees Klok daarover, die gedeeltelijk in Griekenland woont. En we praten met Alex Bennekmeijer, de nationale ombudsman. die het schopincident van de politie in Rotterdam zelf gaat onderzoeken. Eerst krijgt u het nieuws van Mark Visser. Brigid Meijer begint een onderzoek naar het schoppen door een Rotterdamse agenten van een arrestant. Brigid Meijer die zegt dat hij geschokt is door de beelden en de heftigheid van het optreden. Beelden zijn zonde gemaakt door een voorbijganger. Te zien is hoe een agenten een man verschillende keren schopt zonder dat daar aanleiding voor lijkt te zijn. Een collega van haar lijkt alleen maar toe te kijken. Het politiekorps Rotterdam-Rijmond doet zelf ook onderzoek naar de zaak. De gijzeling in een bankgebouw in Toulouse is voorbij na een bevrijdingsactie door de politie. De gijzelnemer is gearresteerd, de vier gijzelaars zijn vrij. Verdachte zou bij de bevrijdingsactie licht gewond zijn geraakt. De gijzeling begon vanochtend toen de verdachte de bank wilde overvallen. Het is nog niet duidelijk of er een verband is met de aanslag in maart, ook in Toulouse, door de 23-jarige Mohamed Mera. Correspondent Ron Linker. De man zelf beweerde, net als Mohamed Mera, dat hij behoort tot Al-Qaeda...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 Jeronimo Stilton en Manon Sikkel... hebben de prijs van de Nederlandse kinderjury gekregen. Dat is de publieksprijs voor kinderboeken. Stilton won de prijs met het boek Fantasia 6. En Sikkel won voor het eerst met Hoe word ik een koppelaar. De afgelopen negen jaar was de prijs steeds voor Francine Omen... met boeken uit de reeks Hoe overleef ik? Ruim 32.000 kinderen stemden de afgelopen maanden... op hun favoriete boek. De NS waarschuwt reizigers dat er morgen tijdens de avondspits problemen op het spoor kunnen ontstaan door extreem weer. Dan trekken er fikse onweersbuien over het land die mogelijk gepaard gaan met bliksem, zware windstoten, regen en hagel. Door de bliksem kunnen de elektrische installaties beschadigd raken... En door de harde wind kunnen omvallende bomen de bovenleiding vernielen. Maandag leidde het onstuimige weer tot veel overlast op het spoor. Aan de noordkant van het Centraal Station in Utrecht sloeg de bliksem in in een kast, van waaruit de seinen en wissels worden aangestuurd. Dan nou, nog het weer: vanavond en vannacht droog. Morgen overdag wordt het maximaal 22 tot 25 graden. En vanuit de zuiden neemt de bewolking toe en komt een enkele onweersbui voor. In de avond trekt vanuit de zuiden dus een actief regengebied over het land met zware windstoten en kans op onweer. ANWB verkeersinformatie. Een minder drukke spits dan gebruikelijk op dit tijdstip op woensdag. De meeste files staan in de regio's Utrecht en Rotterdam. Een paar opvallende files, onder andere door ongelukken. Op de A4 Antwerpen richting Bergen op Zoom tussen Hogerheide en het knooppunt Zoomland 5 kilometer. Dit heeft te maken met een ongeluk op de A58, daar kom ik zo op terug. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Lunetten en het knooppunt Oude Rijn 2 kilometer. Ook door een aanrijding, twee rijstroken zijn daardoor dicht. A27 Breda richting Gorkum tussen Hooipolder en Nieuwekerk, Nieuwendijk 4 kilometer. Ook een aanrijding, de weg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 Straks dan kunt u weer met ons meepraten over de stelling van vandaag... even na half zeven. En die stelling luidt de alimentatieregeling moet blijven zoals die is. En we kijken traditiegetrouw langzamerhand om tien over zes... ongeveer naar de beweging op de beurzen. Was niet zo groot vandaag ook. Eerst gaan wij naar de Nationale Ombudsman. Hier zijn Lucella Carrasso en Tom van Heck. Alex Brennekmeijer, want die stelt dus een eigen onderzoek in... naar het schopincident bij de Rotterdamse politie. Op een filmpje kan je zien hoe een vrouwelijke agent... Meerdere malen schopt tegen een man die dronken op straat rondhangt. En we hoorden gisteren van de politie dat hij eerst met pepperspray was uh, ingespoten... en daarna, uh, of was bespoten, en daarna ontstond dit. Meneer Brenninkmeijer, goedenavond. Goedenavond. Ja, de politie zei gisteren ook, we gaan dit uh, intern onderzoeken. Wat is de reden dat u ook met een onderzoek begint? Uh, het is zo dat, uh, dat ik als ombudsman regelmatig onderzoek doe... naar uh, incidenten waarbij politie geweld gebruikt... Um, het is heel belangrijk dat die grenzen van het geweldgebruik door de politie dat die heel zorgvuldig bewaakt worden. En uh, wij hebben deze beelden bekeken en ik was zelf uh, erg geschokt door wat ik zag. En uh, dat geeft mij aanleiding om op eigen initiatief een onderzoek in te stellen om zeker te zijn dat hier alle feiten uh, worden vastgesteld en op een, uh, op een eerlijke en objectieve manier worden beoordeeld. En hoe gaat u dat aanpakken? Um, stap 1 is dat ik uh, contact heb met de politie en de korpsbeheerder, uh, uh, de heer Amoutaleb, en uh, met de hoofdofficier van justitie. Uh, ik kreeg te horen dat uiteindelijk ook een strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld. Dat we zeggen dat de betrokken agenten als verdacht is aangemerkt. Ik kijk wat het onderzoek door de politie, onder leiding van het Openbaar Ministerie, oplevert en dan bepaal ik mijn mogelijke volstappen. Heeft het feit dat het slachtoffer zelf al dan niet aangifte heeft gedaan, heeft dat nog invloed op uw onderzoek? En in een geval als dit, uh, bij leven in een uh, fatsoenlijk uh, land en een rechtsstaat, uh, is het zo dat als, als ombudsman ik een uh, heel uh, kritische blik kan richten op zo'n situatie, ook al wordt er geen klacht ingediend. Ja, en u zei al, er komt een strafrechtelijk onderzoek. Uh, gaat u eerst dat helemaal afwachten en dan bepalen wat u gaat doen? Het hangt zeker af van de, de snelheid waarmee dat uh, onderzoek wordt gedaan. En ik heb, uh, ik heb begrepen dat dat onderzoek uh, op redelijk korte termijn wordt afgerond. Dat hmm. wil zeggen dat het niet een kwestie van weken wordt. En wat is uw uh, ervaring met de politie? In, in zo'n geval werken ze mee aan uw onderzoeken? Uh, zonder meer. Nee, daar is geen enkele twijfel over. En ik heb ook de toezegging van de korpschef, de heer Pauw, dat ze alle medewerking zullen verlenen. Ja, gaat u ook met het uh, slachtoffer uh, praten? Die, die zegt dat hij er weinig van uh, kan herinneren. Maar gaat u hem toch opzoeken? Uh, als, dat, als dat nodig is. Uh, op dit moment had ik begrepen dat het slachtoffer nog niet eens uh, bekend was. Nee, maar wel bij de politie toch? Uh, waarschijnlijk is een naam bekend, maar het is wellicht iemand zonder vaste wonen- en verblijfplaats. En dan wordt het wat moeilijk. Maar we zullen kijken wat nodig is voor het onderzoek. Zullen we, uh, zullen we gebruiken. Goed, meneer Brennekmeijer, dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Goedenavond. We gaan het hebben over de beurzen, de wereldleiders. proberen de crisis een beetje te stelpen met mooie woorden. Na afloop van de G20, Rutte vanavond naar Merkel... om te kijken of ze gezamenlijk nieuwe stappen kunnen zetten... om de crisis te temperen. De beurzen, Bert van Sloten, vandaag miniem plusje nog wel. Een boven Een klein plusje. Noemen we lauw, hè, geloof ik? Lauw, rustig, uh, een beetje afwachtend. Ik bedoel, ik kan alle clichés erop loslaten, maar er gebeurde weinig. Maar denkt iemand dan van buitenaf Griekenland? Een nieuwe regering, vrij snel, dat is toch relatief... Goed nieuws? Of, of is dat allemaal al verwekkend? Voor, voor een deel uh, wel. Als je naar de aandelen kijkt, de bankenaandelen, dan uh, zitten daar wel wat grotere plussen bij. EGON, ING, ook SNS, wat een heel klein aandeel ondertussen is geworden. Allemaal plussen. Uh, wat wel aardig is om te vertellen, dat je in Griekenland zelf zie je daar een veel groter effect. Hè? Want de afgelopen weken, maanden eigenlijk, zag je daar een soort, nou, je mag het geen bankrun noemen, maar mensen haalden massaal geld van de bank. Dat liep op tot 500 tot 700 miljoen euro per dag, wat van de banken werd afgehaald. En wat je dan uh, de afgelopen dagen ziet, uh, vandaag, maar ook al uh, gisteren is het ook al begonnen, is dat mensen hun geld weer komen brengen. Zo van, hier heb je mijn me centjes meer. Uh, ze zijn dus uh, voorbij de angst dat die euro's opeens uh, spontaan omgezet zouden worden in Drachmus. En nu hebben ze zo'n 100 tot 200 miljoen euro per dag uh, dat ze naar de bank uh, toebrengen in Griekenland. Dus daar weer wat toenemend vertrouwen. Ja. Hier hebben we nog te maken met afnemend consumentenvertrouwen. Dat wil helemaal niet meer lukken. Het wordt steeds nee, overgegeven. Nee, dat was het nieuws van vanochtend Inderdaad, het, het CBS. Uh, een, een enorm dieptepunt. Uh, sinds 2003 was het niet zo uh, blabberd geweest, want dat is dan ook wel weer het woord wat je daarvoor uh, mag uh, gebruiken. Ja, het is onzekerheid. Het is een beetje hetzelfde gevoel wat die Grieken hadden voor die verkiezingen: namelijk dat ze hun geld haalden vanaf uh, van de bank af. Dat was wel heel extreem. Maar qua gevoel van hoe gaat het? Nou, dat is in Nederland ook niet zo, uh, zo best ontwikkeld. Kan best zijn dat als wij de verkiezingen hebben gehad, dat het dan weer natuurlijk een stuk beter gaat. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar alles, dat hele akkoord wat gesloten is, dat partijenakkoord, daarvan hebben mensen ook iets van... oké, okay, op zich is dat wel gunstig... maar vervolgens kwamen er allerlei maatregelen naar buiten... die hun zouden betreffen. Bijvoorbeeld dat, uh, de vergoedingen voor je woon-werkverkeer. Ja, dat is dan ook weer niet iets om vrolijk van te worden. Dat beïnvloedt het allemaal. En tenslotte, want mensen zeggen, ja, ze zijn allemaal belangrijk... maar het belangrijkste is de Spaanse en de Italiaanse rente. Daar moet je op letten. Hoe was dat vandaag? Het is een beetje dat Spaanse graan heeft de orkaan ja. doorstaan, Tom. Maar ja, ze zijn naar beneden gegaan. Opvallend trouwens wel op het moment dat in Griekenland... dat was ergens in de loop van de middag, ik ben de tijdstip kwijt... twee of drie uur werd aangekondigd, er komt een nieuwe regering... dan zie je ook een klein knikje naar beneden. Dat het dus wat sneller naar beneden gaat. Dus zowel de Italiaanse als de Spaanse renters zijn naar beneden... maar ze zijn nog wel behoorlijk aan de hoge kant, hoor. Want het is zo'n 6,7, 6,8 procent. Dan zit je net niet op de 7 procent. Maar het is nog wel fors. Oké. Okay. Wij hey, danken jou voor je toelichting. Best gesloten. Dankjewel. Dan gaan wij naar het tennis. Ros Malet, UNICEF Open. Mark Brasser, Arantxa Rus. Staat ze nog op de baan? Nee, ze staat uh, niet meer op de baan. De wedstrijd is uh, zojuist afgelopen. En, en Rus uh, meteen weg. Het is dat ze nog even opgehouden werd uh, door de speaker. Edward van Kuilenborg om een paar vragen te beantwoorden. Anders was ze meteen uh, weg geweest. Ja, het gezicht staat ook onweer bij Aranska Rus. En daar heeft ze ook alle reden voor. Want het was niet heel erg best wat ze vandaag heeft laten zien. In de eerste set ging het nog tegen Sofia Arvidsson uit Zweden. Die set verloor ze met 6-4. Maar ja, in de tweede set ze heeft vier keer geserveerd. En ze heeft niet één keer haar service gewonnen. Ja, en dat van een speelster die het moet hebben van haar service... en zeker op gras in het voordeel is met zo'n service... ja, dat zijn cijfers. Daar kan je gewoon niet uh, mee thuiskomen. Zeer teleurstellend uh, einde aan deze dag. Dag vier van de Unicef Open in Rosmalen. Dag die mooi begon met de overwinning van Igor Sijsling, die in nu mineur eindigt... door de, nederlaag, de keiharde nederlaag voor Aranska Rus. Wij gaan het hebben over onze belastingplicht. Ondernemers die mogen aangeven wat ze moeten afdragen aan de fiscus... zonder al dan niet controle achteraf. Systeem, een pilot die een aantal jaar geleden is ingegaan... loopt de staatskas daardoor geld mis en allemaal vragen. De commissie Stevens, onder leiding van hoogleraarvoorzitter Leo Stevens... heeft dit onderzocht, meneer Stevens. Goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, wat zijn uw belangrijkste bevindingen? Uh, dat de beeldvorming in veel gevallen volstrekt uh, misgelopen is. Ik hoor bij u ook al zeggen dat ondernemers gewoon zelf kunnen aangeven... Uh, wat uh, de verschuldigde belasting is. De praktijk is totaal anders. Uh, het is bepaald geen vrijblijvende aangelegenheid... maar de belastingadviseur uh, van de ondernemers... die uh, stelt zich min of meer garant... voor de juiste berekening van het fiscale resultaat. En we hebben dus veel meer zekerheid. Uh, zeker bij... De eh, ondernemers die op een uh, goede manier hun administratie... Uh, inrichten met behulp van die administrateur... Uh, dat dan ook daadwerkelijk betaald wordt wat betaald moet worden. En zegt u daarmee eigenlijk dat er een soort goede controle vooraf is... mits die mensen hun werk goed doen? Ja, dat is duidelijk het principe van horizontaal toezicht. En, uh, dus, en, dus, en doen die mensen ook goed hun werk? Uh, ja, welke mensen bedoelt u? De, uh, de, de ja, de financiële... gene... ja, precies, ja. de financiële adviseurs van de ondernemers... die dit allemaal goed moeten regelen. Uh, ja, die worden er ook op gecontroleerd. En dat is eigenlijk uh, veel gemakkelijker te controleren dan wanneer je bij wijze van spreken alle 600.000 ondernemers moet controleren. We hebben daar een heel um, een leger van adviseurs... die in goed overleg met de fiscus weten waar ze op moeten letten en die ook garanderen dat die uh, aangifte die dan wordt ingediend, dat dat een betrouwbare aangifte is. En dat is een geweldige stap vooruit. Wacht even, dus al die berichten over dat de fiscus uh, enorme bedragen misloopt... door dit horizontaal toezichtssysteem, die, die berichten die slaan nergens op? Uh, dat heb ik op een vriendelijke manier proberen te zeggen. Okay. Ja. Uh, nou is, zei u al, het is heel belangrijk uh, die controle zeg maar vooraf. Hoe raar dat dan klinkt. Is er dan een soort uh, lijst van uh, uh, uh, mensen die dat op een hele goede wijze doen... en mensen waar wat meer controle bij is, zeg maar. Hangt dat dus van de indiener af? Zeg maar? uh, ja, betekent dat in die voorfase... dus wanneer je toegelaten wordt tot die vorm van horizontaal toezicht... dan maak je met, uh, samen met de, uh, uh, met de adviseur en de belastingdienst... Maak je een soort contract, een overeenkomst. Uh, we spreken dan van een convenant. En daar wordt precies in afgesproken hoe men met elkaar uh, omgaat. Welke werkprocedures uh, dat gevolgd worden op een zodanige manier... Dat de klant vooraf weet waar de Belastingdienst mee akkoord gaat. En de Belastingdienst vooraf weet eh, dat de eh, ondernemer op een juiste manier zijn aangifte doet. Zijn er twijfelpunten, dan wordt dat ook nadrukkelijk van tevoren aangekaart. Dat wordt niet verdoezeld. Maar er wordt gewoon gezegd, nou, we zitten nog met dat probleem. Willen we niet achteraf na vele jaren ruzie over krijgen? Hoe gaan we dat oplossen? En dan wordt met elkaar besproken hoe dat wordt opgelost. Veel transparanter dan voor die tijd het geval was. Ik hoor eigenlijk een en al enthousiasme bij u over dat systeem. Zijn er nog wel een paar punten waar u op gestuurd bent... waarvan u zegt nee, maar daar moeten wij nog wel op letten? Uh, ja, natuurlijk. Het rapport staat eigenlijk bol van kritische kanttekeningen. Maar de hoofdboodschap is dat het horizontale toezicht... dat dat een richting is die hoort bij deze tijd, waarin je investeert in vertrouwen... en waarin mensen hun verantwoordelijkheid zelf moeten nemen. Dat is het uitgangspunt. Hm. Uh, je moet alleen ervoor zorgen. En daar is een uh, groot aantal kritische kanttekeningen uh, op gebaseerd. Dat je zegt, uh, de bona fide ondernemer, daar lig je niet wakker van. Die zal hier uh, bereid zijn om daarin mee te doen. Maar de, uh, degene die toch de kantjes ervan afloopt, die mag niet profiteren van het feit dat de fiscus... Uh, vertrouwen heeft in elke ondernemer. Er moet een gerechtvaardigd vertrouwen zijn. Ja, maar hoe speel je daarop in dan? Ik bedoel, wat is gerechtvaardigd vertrouwen? Door inderdaad uh, wijzen in overleg met de belastingadviseurs... Uh, te controleren of de afspraken die gemaakt zijn... rondom de bedrijfsadministraties... en de uh, berekening van het uh, verschuldigde belastingbedrag ook kloppen. En uh, dat kan in eerste instantie natuurlijk de belastingadviseur het beste beoordelen. Die geeft een garantie, eh, tussen aanhalingstekens... maar in ieder geval een garantie over de juistheid van de cijfers aan, die, eh, aan de belastinginspecteur. Die hoeft het werk niet dubbel te doen, want dat is nu eenmaal de grote winst. Het is dus niet langer zo dat eh, enerzijds de, eh, de boekhouder en de belastingadviseur de boeken doorvlooit... en vervolgens de Belastingdienst komt en dat ook gaat doen... Nee, als het al is gebeurd en je bent convenant deelnemer... dan mag de Belastingdienst in goed vertrouwen aannemen dat die uh, administratie klopt. Ja, nog even over de, de hoofdconclusie hè, van u, meneer Stevens. Uh, u zegt de schatkist loopt hier niet uh, allerlei geld door mis. Hoe heeft u dat nou vastgesteld? Heeft u dan zelf die controle op al die aangiftes nog even gedaan? Nee hoor, nee, nee, maar dat zou ook heel naïef zijn om dat te veronderstellen. Bovendien is deze stelling die u betrekt ook heel gemakkelijk eh, om te keren. Want dan gaat u uit van een wantrouwen, alsof iedereen de boel ook zo flessen. Nou ja, goed, uh, het gebeurt wel eens, toch? Ja, maar... Dat of bent u ook te goed van vertrouwen misschien? Nee, oh, nee, nee, nee. <laughs> maar um, wel uh, is het zo, dus dat we nu op de goede weg zijn... dat je uh, nadrukkelijk bezig bent om uh, een betrouwbare basis te kiezen. In ons allerbelang. Wij willen geen toestanden waarin allerlei mensen de concurrentieverhoudingen scheeftrekken... door er zelf een, een, een, een belabberde administratie op na te houden... en daarmee weg te komen. Dat zal niet meer lukken. Dus in vergelijking met de situatie zoals die een paar jaar geleden was... is deze overschakeling naar horizontaal toezicht... een duidelijke verbetering. Het is volstrekt... Uh, overtrokken om te denken dat je uh, door achter elke belastingplichtige... een controleur te zetten, uh, dat je daarmee een beter resultaat krijgt. Het enige wat je krijgt is veel meer uitvoeringskosten... en er is niemand meegediend. Wij moeten alleen ervoor zorgen. En dat is eigenlijk uh, uh, de boodschap in het rapport. En dat is tot in detail uitgewerkt. Dat het niet alleen maar gaat om vertrouwen... maar dat het moet gaan om gerechtvaardigd vertrouwen. En hoe je dat bereikt... Dat is in het rapport eh, stap voor stap uitgewerkt met aanbevelingen voor de Belastingdienst. Waar ze eh, nog een aantal verbeterpunten duidelijk voor de kiezer krijgen. En ik heb begrepen, ze uit van de staatssecretaris, dat ze morgen al aan de slag gaan. Om dat eh, in, als de wie de weerga nadrukkelijk eh, te hand te nemen en te gaan oplossen. Voorzitter Stevens, ik ga u zeer danken voor uw toelichting op het rapport. Ja, u ook bedankt. Dag. Ja. En zo uh, gaan wij praten over Griekenland, de nieuwe premier daar en uh, de regering. Die doe ik hoor, die doe ik. Dit is van uh, shake -in Stevens. 1981. Ja, precies. 12 jaar lang je ex onderhouden na een scheiding. VVD, PvdA en D66 vinden dat te lang. Ze hebben een wetsvoorstel ingediend vandaag... om de partneralimentatie drastisch in te korten. Ja. Is, uh, is die alimentatieregeling voor ex-partners inderdaad uit de tijd? Of um, he, niet te lang? Is het zo goed als die nu is? Het is er niet voor niets, De dus stelling. Tom. Waarop u kunt reageren is dan ook de alimentatieregeling moet blijven zoals die is. En u kunt vanaf nu al bellen op 0800-1121. En zometeen praten we erover met de voorzitter. Let u op van de Vereniging van Familierechtadvocaten en Echtscheidingsmediators. Mondvol dus, Anke Mulder. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur s avonds. De Radio 1 Sportzomer van 2012. De Grieken hebben haast gemaakt. Er is een uh, nieuwe premier. minister van Financiën is min of meer ook al uh, bekend. De pro-Europa-premier Samaras staat nu aan het roer. Kees Klok is vertaler, historicus, Griekenland-specialist... en uh, de helft van het jaar woont hij in Griekenland. Meneer Klok, goedenavond. Goedenavond. Bent u nu daar of, of hier? op dit ik moment? Ben nu, ik ben nu in Nederland. Ik ga volgende week weer naar Griekenland. Oh ja, en met, met een beetje opgelucht uh, gemoed richting Griekenland... Ja, en uh, eigenlijk wel. Uh, Griekenland had natuurlijk hard een, uh, een, een, een regering nodig... Met een, uh, met een parlementair mandaat. En dat is uh, vandaag dus uh, tot stand gekomen. Dus dat, uh, dat is wel heel prettig. Ja, want, nu, uh, nu is de afgelopen tijd gezegd... Uh, de, de Griekse regering heeft erg goed voor zichzelf gezorgd. Hè? De machthebbers, dat hebben ze ook gedaan... in die onderhandelingen met, met Brussel. Is dit nou een andere generatie uh, politici die aan de macht komt... of, of wordt het toch meer van hetzelfde? Nou ja, het, het, is, het is wel een beetje meer van hetzelfde natuurlijk. Want Sabaras is natuurlijk iemand uh, die nu premier wordt... die uh, ja, toch een jaar geleden nog valikant tegen de, de bezuinigingsmaatregelen van Brussel was. En nu, nu, nu om is... En uh, ja, Fanny zelfs is de man die eh uh, die, die dat onderhandeld heeft, hè, als, toen, als toenmalig minister van Financiën. Ja, ik denk dat ze wel een andere weg aan het inslaan zijn. Dat ze toch wat hebben dat ze het niet, uh, niet konden volhouden zoals dat uh, voor, de, voor die tijd was. Maar, uh, ja, ja we, moeten, we moeten maar gewoon even afwachten wat het gaat worden. Hè? Um, zij hebben de besluiten genomen. Ze gaan onderhandelen uh, met, natuurlijk weer met Europa. Ondertussen is er natuurlijk ook nog steeds een hoop onrust in het land. Ook een groot deel van de mensen wat op een andere wijze gestemd heeft. Uh, toch een wat negatieve spiraal. Er zijn veel berichten die overkomen. Kunnen zij dat doorbreken, denkt u? Gaat dat doorbroken worden nu in Griekenland? Ja, dan, ja dat is natuurlijk dus nog maar de vraag. Ik denk dat... Uh, kijk, die negatieve spiraal... En ja... Ik weet niet wat, precies wat u bedoelt. De negatieve spiraal. Wat, wat we, kijk, de economie is natuurlijk gewoon aan het instorten. Ja. Eh, dat kun je alleen maar doorbreken door allerlei maatregelen te nemen om weer economische groei te bewerkstelligen. De, de morele negatieve spiraal. De, hè, echt, de, de, die misère waar de mensen in zitten. Misère is ook een, trouwens een Grieks woord. Eh, dat, dat, dat, eh, dat kun je doorbreken, denk ik, als je de mensen een perspectief biedt. Ja. Eh, en als Europa op een gegeven moment zegt: van nou ja, wij Grieken. He, de, de Grieken hebben nu een, een, een stap gedaan door toch voor nou ja, pro-Europese partijen te stemmen. En nu moeten wij als Europa ook wat doen he, om, om ze een beetje een perspectief op verbetering te bieden. Ik denk dat het dan zou kunnen lukken. Maar dus zou dat perspectief op verbetering ook niet gewoon van die Griekse regering moeten komen? Want die zijn natuurlijk mede verantwoordelijk voor de afspraken die worden gemaakt... Ja, maar, maar niet alleen van de Griekse regering, maar ook van Europa. Hè? Het, het, het is natuurlijk duidelijk dat, dat de Grieken die hebben er een potje van gemaakt. Uh, maar de Europese banken hebben natuurlijk naar nou, harte lust aan Griekenland geleend. Uh, het idee van uh, Griekenland, uh, een Euroland kan eigenlijk niet failliet. Dat was de verkeerde veronderstelling. Dat uh, zal dus van beide kanten moeten komen. Doelt u hier vooral op de factor tijd, dat Griekenland meer tijd moet krijgen zeg maar, om tot herstel te komen? Ja, kijk, de grote mak is natuurlijk dat, dat Griekenland erg weinig tijd gegund werd om uh, de zaken op orde te brengen. Het moest allemaal snel, snel, snel. Het moest, het moest eigenlijk allemaal gisteren. En dat gaat natuurlijk niet. En uh, als je Griekenland meer tijd geeft, als ze wat meer lucht krijgen, als er een aantal maatregelen genomen worden... Die, eh, om banen te creëren, om die economie weer eh, te laten groeien... die eh, de afgelopen jaren toch met, met een ongelooflijk gekrompen is. En als dat perspectief er is, dan denk ik dat, dat je het wat positief kunt inzien. En zijn dit ook mensen die plannen hebben om iets te doen... aan de politieke en ambtelijke cultuur in, in Griekenland... om dat cliëntilisme te doorbreken? Ja, dat is natuurlijk moeilijk. Dat is iets wat al 200 jaar bestaat... En er zijn heel veel Grieken wel die, die echt het idee hebben... Dat hier moet iets aan veranderen. Maar dat is natuurlijk een geleidelijk proces. Dat is iets wat je niet van de ene dag op de andere kunt bewerkstelligen... maar waar zeker aan gewerkt moet worden. Meneer Klok, u gaat volgende week weer, weer die kant op. Het zou leuk zijn als we u dan nog een keer daar vandaan horen. Nou ja, van dat ben uh, ja, van harte welkom, okay. zou ik zeggen. We bellen en uh, de zon blijft altijd schijnen, hè, daar? Dat is lekker. Dat is een van de grote voordelen van het land. Het prachtige klimaat, de gastvrije bevolking, dat is wel een, een groot pluspunt. Goed, kijkt u naar uit. Meneer Klook, goedenavond. Oké, okay, dank u wel. Dag. Dag. We gaan naar Gio Lippens, want daar fietsen ze tegen de klok. Gio, hè, tijd rijden. De mannen zijn van start gegaan, inmiddels. Ja, de mannen zijn inmiddels van start gegaan. Maar dan moet je je voorstellen dat de belangrijkste mannen... natuurlijk niet in het begin van die tijdrit zitten. Die gaan straks in het tweede blok rijden. Eerst moeten de mannen in het eerste blok moeten twee rondjes rijden... over dat parcours, dik 45 kilometer. En dan kunnen we gaan beginnen met de echte grote namen. Alleen Maarten Chalingi is toch wel een van de betere namen... die besloten heeft om in dat eerste blok te starten. Hij uh, zal zo meteen hier langskomen voor de eerste doorkomst, want uh, zover zijn we inmiddels dat uh, de mannen in dat eerste blok halverwege zijn en hier al voor de eerste keer door de finish zijn gekomen. En dan is het natuurlijk afwachten wat er verder allemaal gaat gebeuren. Uh, de laatste man die in actie zal komen zal Stef Clement zijn. Hij is erop gebrand om hier voor de vijfde keer Nederlands kampioen tijdrijder te worden. En hij wil zo graag naar Londen, naar die Olympische Spelen. Maar de bondscoach Leo van Vliet die heeft uh, al Lieve Westra geselecteerd als tijdrijder en daarnaast ook als sterke man voor op de weg. En van Vliet heeft gezegd, het zou best wel eens kunnen dat ik maar één man opstel op die tijdrit. Terwijl de twee Nederlanders zouden mogen starten. Want ik mag er in totaal maar vijf meenemen. En die moeten alle vijf de wegwedstrijd rijden. Hij kiest dus waarschijnlijk voor een sterke wegploeg. Een ploeg met avonturiers, heeft hij al gezegd. En eh, daar zou het wel eens kunnen zijn dat daar een tijdrijder als Stef Clement niet echt in past. Clement is niet op voorhand de nieuwe Nederlands kampioen. Want lieve Westra rijdt hier nog. Geweldig seizoen achter de rug natuurlijk, Nicky Terpstra, Lars Boom, Jens Maurus en Wilco Kelderman. Je weet wel, die man die zo verrassend vierde werd in de tijdrit. In de Dauphiné Libere, nog voor Cadell Evans, de tourwinnaar van afgelopen jaar. Daar gaan we veel van verwachten. En hij hoort allemaal op deze zender vanavond. Zometeen na half zeven aan de lijn met de alimentatieregeling moet blijven zoals hij is als stelling. En staatssecretaris Ben Knapen vanuit Rio. Voor een ondernemer stopt het werk nooit. Want wat als u straks het 8 uur journaal kijkt en opeens wordt gebeld door een klant? Geen probleem.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 Met een rustige avond en nacht, het klaart van tijd tot tijd op. Er kan wat nevel ontstaan, er zijn ook wel wat wolkenvelden... maar het blijft in elk geval droog. De temperatuur daalt naar 13 graden. Morgen wordt het dan wat broeierig. Het wordt snel warmer, 22 graden in Noord-Holland... tot 25 misschien wel in Limburg. In eerste instantie is er nog ruimte voor wat zon... geleidelijk wat sluierwolken. En in de loop van de middag worden de wolken dikker. En dan dienen zich ook de eerste regen- en onweersbuien aan. Ik denk vanaf een uur of drie, vier in de middag in Zeeland. En daarna bereiden ze zich langzaam over de rest van het land uit. betekent dat de meeste plaats in ons land, pas in de avond met die buien te maken gaan krijgen. Het kunnen wel pittiger zijn, met flink wat regen, met onweer als gezegd, hagel en ook zware windstoten zijn mogelijk. En die buien verdrijven de warme lucht dan meteen weer uit ons land. Vrijdag en zaterdag is het 18 graden, een enkele bui kan er nog vallen, er is ook zon en er staat dan een stevige zuidwestenwind. Awb Verkeersinformatie. De files worden snel korter. Nog een paar opvallende files. Dat komt onder andere door wat ongelukken. Op de A1 Amersport richting Amsterdam. Tussen Naarden en het knooppunt Muidenberg 2 kilometer. De weg is daar wel weer vrij. A2 Utrecht richting Eindhoven. Tussen het knooppunt Empel en het knooppunt Vught 4. A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Lunetten en het knooppunt Ouderijn 2 kilometer. Ook hier een aanrijding. De weg is daar ook weer vrij. En dan nog een ongeluk op de A58 Vlissingen richting Breda. Tussen het knooppunt Zoomland en Heerlen 3 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het is uh, bijna vijf minuten over half zeven. Praat zo met ons mee in Aan de Lijn. Twaalf jaar lang je ex onderhouden na een scheiding. Dat is de regeling zoals die nu geldt. Uh, drie partijen, VVD, PVDA en D66, vinden dat te lang. Ze hebben dus een uh, wetsvoorstel ingediend om de partner, partneralimentatie drastisch in te korten, naar vijf jaar maximaal. En de stelling, de stelling waarop u dus kunt reageren is... de alimentatieregeling moet blijven zoals die is. U kunt vanaf nu bellen naar 0800 1121 of stem via radio1.nl. Eerste Rio de Janeiro. Daar begint vandaag de zogenoemde Rio Plus 20 top. Dat is een top waarop gekeken wordt... wat er 20 jaar na de grote VN-top over duurzame ontwikkeling is bereikt... En er zijn niet minder dan, luistert u goed, 50.000 deelnemers... onder wie ruim 100 staatshoofden en regeringsleiders. En de Nederlandse delegatie staat onder leiding van de staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken. Uh, meneer Knape, er is een akkoord over de slotverklaring... die overmorgen aan het eind van de dag uh, gepresenteerd moet gaan worden. En milieuorganisaties zeggen nu op voorhand al een beetje dat die te slap is. Bent u het daarmee eens? Nou, ik zou zeggen, het is uh, minder dan uh, we hadden gehoopt. Maar eerlijk gezegd ook wel meer dan we hadden verwacht. Um, waarom minder dan we hadden gehoopt? Omdat uh, er geen harde deadlines zijn afgesproken. De doelstellingen die moeten worden behaald die zijn ook niet erg concreet gemaakt. Maar uh, toch meer dan verwacht, omdat uh, de ambitie om duurzaamheid als doelstelling te formuleren bij de, de volgende ronde van ontwikkelingssamenwerking, dat die eigenlijk vast staat hier, dat gaat gebeuren. En het tweede wat belangrijk is, het is, voor ons land ook belangrijk, dat is, er is nog nooit zoveel aandacht geweest in een verklaring van de uh, gezamenlijke lidstaten van de Verenigde Naties, dat de private sector, dat uh, maatschappelijke organisaties een belangrijke voorttrekkersrol uh, moeten spelen als het gaat om uh, duurzaamheid. Nee, nee. In, zekere zin, in zekere zin zou je dus kunnen zeggen dat datgene wat in Nederland bedrijven als DSM en Unilever propageren, dat de VN eigenlijk zegt tegen de wereld: ga dat voorbeeld nou volgen. Maar zegt u daarmee prachtige intenties, vooral hebben we in de verklaring vast kunnen leggen, maar afspraken eigenlijk niet? Zo is het. Uh, maar, nou is het wel zo dat bij dit soort uh, uh, uh, organisaties en ook bij, bij dit soort vraagstukken. ja, We hebben niet een wereldregering die een besluit neemt. Dus dat gaat altijd via die grote, een beetje looige conferenties, waar dan uh, allerlei dingen worden geformuleerd zonder dat ze verplicht zijn... maar die vervolgens wel een eigen leven gaan leiden. En dat zie je ook nu, want als je kijkt naar de conferentie van 20 jaar geleden... Uh, daar zijn dingen geformuleerd die we nu vanzelfsprekend vinden. Ja, en, en u zegt het is een beetje loyig. daar kan ik mij veel bij voorstellen... Uh, als je het hebt over tienduizenden deelnemers. Dat slaat toch eigenlijk nergens op dat daar zoveel mensen op afkomen? Dan kan je toch ook niet iets, iets concreets opschrijven en gaan doen? Wacht even, u, nu valt u weg, <laughs> meneer Knapen. Ja, ja. ja, hoort u me nog ja, of niet. Ja, ja die tienduizenden ja, mensen die daar is. rondlopen die, in Rio. Ja, die tienduizenden mensen die veroorzaken onder meer dat ik soms wegval. Want het, uh, <laughs> het, uh, het systeem is wat overbelast ja, gewoon. Ja, kunnen we maar ons maar voorstellen. Het, uh, kijk, dat zijn heel veel vertegenwoordigers van bedrijven. Dat zijn uh, NGO's en die gebruiken dit natuurlijk ook een beetje als een, zeg maar een soort jaarmarkt om hun ambities uh, aan de wereld bekend te maken. De, de landen die, die die afspraken hier maken, die die tekst ondertekenen, dat zijn gewoon de lidstaten van de Verenigde Naties en dat zijn er altijd veel. Ja. En raakt u niet overprikkeld in zo'n omgeving? Sorry? En raakt u niet overprikkeld in zo'n omgeving? Overprikkeld? Ja. Wat, Zit wat me dat u voor met te, te stellen. Nou, met, met, met honderden landen en al die NGO's die op u afkomen en die bedrijven. Oh ja, nee. Ik, ik, ik moet inderdaad erkennen dat er weinig momenten van verveling zijn hier. Dus het is erg ja, druk. Dat, dat, is, dat is nou ook niet wat ik bedoelde. Maar goed, meneer Krapen, als u terug bent, uh, uh, gaan we graag nog eens met u praten over hoe dat gaat op zo'n top. Oké, okay, ik dank u vriendelijk. Yo. Succes met uw uitzending. Dag. Staat, ik ben knapen, we gaan het hebben over Olympisch Vuur. U hoorde eerder Camille Eurlings al in onze uitzending. Want Olympisch Vuur, de organisatie, die probeert de Olympische Spelen naar Nederland te halen. Ook al is het nog ver weg, heeft Amsterdam dus voorlopig als kandidaatstad gekozen. Boven Rotterdam, die die titel natuurlijk ook graag wilde hebben. Rotterdam is de partnerstad nu. De blije wethoudersport in Amsterdam, Erik van der Burg, werd onderschept door Edwin van der Berg. Moet ik u feliciteren eigenlijk, meneer van der Burg? Nou, ik denk dat u vooral de sport in Nederland mag feliciteren. Er is weer een belangrijke stap gezet. Geen strijd meer tussen Amsterdam en Rotterdam. Maar samen strijden voor een beter en sportiever Nederland. Ja. Zeg, naamstad. Uh, wat, wat, wat betekent dat eigenlijk? Nou, op het moment dat je een bid gaat uitbrengen, dan moet er een stad een bid uitbrengen. Je kunt niet als land een bid uitbrengen of als een combinatie van steden. Maar het is een, land, of een stad die een bid uitbrengt. En als wij dus een bid gaan uitbrengen als Nederland, dan zal Amsterdam de naamdrager zijn. Ja, wat zijn de pluspunten dan? Amsterdam is bekender dan uh, welke andere stad in Nederland. Het is de hoofdstad, dat speelt heel erg nadrukkelijk mee. Wij hebben onze accommodaties, nou met name bijvoorbeeld onze hotelaccommodaties, meer op orde. Want je hebt heel veel hotelcapaciteit nodig. Dat is meer in Amsterdam dan in welke andere stad. Um, en Amsterdam heeft internationaal gezien een, een goede reputatie. Ook als het gaat om uh, sport. Dus dat ja. zijn belangrijke redenen om voor Amsterdam te kiezen. Ja, en daar was Rotterdam het gelijk mee eens. Nou, Rotterdam heeft andere sterke kanten. Bijvoorbeeld ze hebben een goede, uh, geen woorden maar daden cultuur. Uh, ze hebben uh, een goede plannen als het gaat om wat moeten we doen met, met sport in onze stad. Ik luisterde net naar een aantal raadsleden. Er werd over gedebatteerd in de gemeenteraad vanmiddag hier uh, bij de Stopra. Er is ook uh, kritiek, want ja, hoe reëel is het nu eigenlijk allemaal? En gaat het niet te veel kosten? Hoe reëel het is, dat zullen we weten in 2021. Als er besloten wordt wie de speler krijgt in uh, 2028 en Nederland eventueel kandidaat is. Wat in ieder geval reëel is, is dat we met elkaar gaan zeggen. Laten we zorgen dat we de sportaccommodatie op orde hebben. Dat er meer mensen gaan sporten in Nederland. En laten we zorgen dat we mooie evenementen naar het land halen. Waarmee we niet alleen evenementen organiseren voor de Nederlanders. Maar ons ook nog eens een keertje internationaal op de kaart zetten. Ja, dus mocht het een nee zijn uiteindelijk. Eh, mogelijk dan heeft u dat in ieder geval voor elkaar Gaan voor de Olympische Spelen in 2028 is een wedstrijd die het zelfs zwaard is om te verliezen. Maar je gaat voor de winst. Als dus de wethouder in Amsterdam, Erik van de Burg, de regering en NOC en NSF beslissen overigens over vier jaar pas definitief. of Nederland zich gaat kandideren voor de Olympische Spelen van. Ik hoop dat u er nog bent tegen die tijd 2028. Ja, vanavond wordt er over dit onderwerp doorgepraat uh, bij de collega's van de Radio 1 Sportzomer. Uh, Robert Meder, uh -huh. jij zit er vanavond. Uh, wie, wie zijn jullie gasten hierover? Mag je we hebben te gast, Tom Boots hebben te, te gast en Dick Jol hebben te gast. Daar gaan we verschillende dingen mee uh, bespreken. Onder andere ook de kansen voor de Olympische Spelen van 2028. Uh, 2028. Verder de doellijntechnologie, de scheidsrechters. Hoe doen ze het? Mark van Bommel die afscheid neemt. En we willen de luisteraars vanavond in de gelegenheid stellen om uh, vragen. Wat dan ook, leg het maar voor aan dat panel uh, in te sturen. radio 1nl radio 1nl Of anders via Twitter met de bekende hashtag R1 Sportzomer. Mooi. Het is 8 en elf vanavond. De radio 1 Sportsover. Aan de lijn. VVD, P van de AND 66 willen de regeling voor partneralimentatie inkorten. Ze stellen een werk om het van 12 jaar naar 5 jaar te krijgen, maximaal 5 jaar. Is dat een goede verandering? Moet die alimentatieregeling blijven zoals die is? Wij hebben de stelling vanavond, dus de alimentatieregeling moet blijven zoals die is. Ik ga daar eerst over praten voordat wij u aan het woord laten met mevrouw Mulder, advocaat en voorzitter van de Vereniging voor Familierecht, Advocaten en Echtscheidingsmediators. Mevrouw Mulder, welkom. Goedenavond. Dank u wel. Um, ja, eerst maar even gewoon de stelling. Uh, vindt u dat een goede stelling? De alimentatieregeling moet blijven zoals die is? Nou, dat is maar uh, namens wie je daar tegenaan kijkt. Ik, op zich vind ik het heel terecht dat uh, weer eens nagedacht wordt... over de duur van de partneralimentatie. Want de huidige wetgeving waarin bepaald wordt dat die twaalf jaar duurt... is van 1994. We zijn al bijna twintig jaar verder. En er is natuurlijk weer het een en ander veranderd. Ook in de vrouwenemancipatie zijn veel meer vrouwen die werken dan destijds. Dus uh, ik vind het wel heel zinnig om nog eens even te overdenken van... is dat nog steeds van deze tijd, die twaalf jaar? Eerst even de praktijk, die maximale uh, duur van twaalf jaar. Is dat iets waar meestal ook gebruik van wordt gemaakt? Of zijn er ook veel meer mensen die samen tot kortere periodes komen? Ja, je ziet wel vaak dat als mensen in overleg met bijvoorbeeld twee advocaten... of via mediation tot afspraken komen dat een andere periode wordt afgesproken... dan die twaalf jaar... Maar veelal is het nog wel zo dat als ze er niet uitkomen en je moet een dergelijk geschil voorleggen aan de rechter, dat die toch niet een kortere termijn dan twaalf jaar oplegt. Daar is nog steeds vrij grote terughoudendheid in bij de rechtelijke macht. Nou kan ik me voorstellen dat welke termijn je ook uiteindelijk hanteert, er altijd situaties denkbaar zijn waarvoor zo'n termijn te kort zou kunnen zijn. Is vijf jaar wat dat betreft wel aan de korte kant wat u betreft? Ja, dat zou kunnen. Dat ligt er helemaal aan. Hè. De, uh, deze drie politieke partijen hebben we, uh, wel verschillen gemaakt. Hè. De, de, het plan is om uh, over te gaan tot de helft van de duur van het huwelijk... Hè, met een maximum van vijf jaar. En als er kinderen zijn, jonge kinderen... Um, dan wordt de alimentatie betaald totdat de jongste twaalf jaar is. Dus er zit wel verschil in. Er zit verschil verschil enige in. ruimte in. Ja, er zit enige ruimte in. En voor hele lange huwelijken, die langer hebben geduurd dan vijftien jaar... Uh, is het plan om de duur uh, te stellen op de helft van het huwelijk... met een maximum van tien jaar. En ze willen ook nog een, een hardheidsclausule in uh, gaan voeren... dat in hele bijzondere gevallen afgeweken kan worden van deze regeling. Maar dat moet de rechter dan uiteindelijk bepalen? Dan zou een rechter dat moeten wat, wat bepalen. Wat die bijzondere omstandigheden zijn? Ja, dat is in deze nota. Het is nog geen wetsvoorstel overigens. Hè. Het is een uh, nota die op veel punten nog verder moet worden uitgewerkt... Um, daar is dit nog verder niet in, uh, in bepaald... Wat, in welke omstandigheden je dan aan zou moeten denken. Voor wij naar de luisteraars gaan, dat gaan we doen. Toch nog één keer de vraag. De alimentatieregeling moet blijven zoals die is. Wat, wat u nu al zegt, dat terecht natuurlijk. Maar moet die blijven of vindt u een verandering op zich... nog even los waar die precies uitkomt, wel goed? Nou, ik vind het wel goed um, dat in deze tijd, wat ik al zei, daar opnieuw naar wordt gekeken. Voor mij is het natuurlijk een beetje ingewikkeld, want uh, ik treed op voor uh, mannen en voor vrouwen, ja. alimentatieplichtigen en ontvangers. Die beleven dat natuurlijk heel anders. Een ontvanger die zal eerder twaalf jaar redelijk vinden mm. dan... Degene die moet betalen. Dus dat is voor mij een beetje ingewikkeld dus, om naar standpunten in te nemen. Dus het hangt er vanaf voor wie u optreedt, hoe redelijk u dit vindt? Zo is het. Het <laughs> okay. ja, nee, dus beeld bestaat natuurlijk dat de man altijd de vrouw betaalt. Hè. Alimentatie, is dat zo of is dat een achterhaald beeld? Nee, dat is nog wel het meest gebruikelijke beeld wat we zien. Ik denk, nou, als ik een inschatting maak, dat in bijna 95% van de gevallen... de betaler de man is. We gaan eens even naar... Uh... Nou, de luisteraars horen wat die daarvan zeggen aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond, ik spreek met Van der Wal in Capelle aan de IJssel. Zegt u het maar. Het is wel iets anders dan ik de strak heb gememoreerd ten aanzien van, bent u het ermee eens? Ik ben het totaal, uh, laat ik zeggen, oneens dat de alimentatie zo lang is. Ik ben zelf gescheiden in november 1990 en ik ben ambtenaar en dat is namelijk een veel langduriger dan het bedrijfsleven. Ik vind het eigenlijk te slot voor dat het overheid nog, laat ik zeggen, nu ben ik 77 en u telt maar uit de aantal jaren dat ik dus nu al alimentatie betaal. Ik vind ook dat ook de overheid ook moet doen wat ik nu verneem aan vijf jaar. Dan kan je ook weer iets verder opbouwen dat wat nu niet gedaan kan worden ten opzichte van de lange periode die tot eigenlijk tot mijn dood toe moet blijven betalen. Oké, okay, dus u vindt dat die regels niet zo moeten blijven zoals ze zijn. Nee. Dank voor uw nee. reactie. Heel de volgende dank. beller. Aan de lijn, goedenavond. Ja, zegt u het maar. Nee, die klinkt heel ver weg. Die is weggevallen. Uh, we gaan nu eventjes opnieuw bellen, ja. want dit is niet goed te verstaan. Aan de lijn, aan de lijn goedenavond. Ja, goedenavond. U spreekt met Jatsuk Boogta. Ja, goedenavond. Ga u gaan. Ik ben ook niet eens met de stelling. Ik, uh, ik ben ook kort geleden uh, gescheiden. En ik moet al een zienlijk bedrag aan mijn ex uh, extra betalen. Ja. Um, en mijn extra die werkt eigenlijk veel minder uren dan ik. En dat is ook eigenlijk niet terecht. Want op het moment dat ze nu aan meer uren gaat werken, dan... Uh, ja, dan hoef ik minder te betalen, maar dat zou eigenlijk wel stom zijn om meer uren te gaan werken, in haar geval. Dus u zegt het feit dat u de, de, de, de, dat moet betalen, stimuleert haar ook niet om meer een grotere plek op de arbeidsmarkt te veroveren? Pre Precies, dat is één ding. Een ander ding is dat zij, uh, de jaren dat ik samen ben geweest, ben ik altijd uh, mezelf blijven ontwikkelen... om, uh, om uh, nou ja, goed, een betere baan te krijgen meer die centen te verdienen. En die kans heeft ze ook gehad, we hebben geen kinderen, dus uh, ze is, nou ja, verder is een enkel beperking... Maar die keuze heeft ze niet genomen. En, en, voor, hoe lang, en voor hoe lang moet u uh, alimentatie betalen in uw geval? Voor twaalf jaar. Voor twaalf jaar, dat is uh, ja. in uw geval bepaald. Goed, dank voor uw uh, reactie. Wij gaan naar een uh, volgende luisteraar. Goedenavond, aan de lijn. Ja, u spreekt met mevrouw De Haas. Hallo. Hallo. Bent u het eens met de stelling de regels over partneralimentatie moeten blijven zoals zij zijn? Ja, dat vind ik wel. Kijk, het, het grondbeginsel van een behoorlijke rechtspleging, dat behoort daartoe. Dus dat ook naar behoefte en draagkracht wordt uh, gekeken, maar ook naar de feiten en omstandigheden waardoor een huwelijk uh, ja, uh, uh, uh, gestrand. U bedoelt dat, ook uh, dat, het, dat het uitmaakt of de partner die, die moet betalen zelf weg is gegaan of, of weg is gejaagd? Nee, uh, als er geweld in het, in het huwelijk is, uh, heeft gespeeld. Want dat moet er langer betaald worden nee, wat u betreft? Nee, nee, helemaal niet langer. Maar dan moet er gekeken worden naar de specifieke omstandigheden die daar in een rol hebben gespeeld en waardoor. De, de dame in dit geval, de, degene niet aan werk toegekomen is en, en weet ik wat. Want ja, als we, ze is getrouwd geweest met een ambtenaar, een beëdigde ambtenaar... en heeft aangifte gedaan bij de politie... en daardoor zijn haar belangen in feite zo getorpedeerd worden... door de slimmigheid van degene. Maar... Ze komt geen stap verder. Ze hangt bijna aan de bedelstaf. Het dus punt is duidelijk. Ja, u per geval specifieke omstandigheden goed bekijken. Dat vind ik wel. Dank ja. u wel voor uw reactie. Ja. Wij, gaan, gaan gaan. Wij gaan naar een uh, volgende luisteraar. Goedenavond. Ja, hallo. U, u, v, v, v, v, hallo. Vertelt u het maar, ja. ja ik weet niet. Ik weet niet of ik in de uitzending ben. Ja, ja, U bent ja, in de, de, de uitzending. Redelijk. U mag uh, reageren op de stelling. Ja, uh, ik denk dat het uh, verstandig zou zijn om de huidige regeling nog te handhaven. En ik heb daar als belangrijkste argument voor dat het nog steeds zo is dat binnen een huwelijk de mannen voor het eerst vooral voor hun eigen carrière gaan... en dat eh, vrouwen ook als ze in aanleg graag willen... dat ze ook hun eigen carrière kunnen ontwikkelen. Meestal achter het netvisten... omdat zij het levenaandeel van de verzorging... opvoeding van de kin kinderen krijgen toebedeeld. Ondanks het feit dat daar soms hard over onderhandeld wordt. Het hele bedrijfsleven... Eh, alle uh, instellingen zijn er nog steeds niet op ingesteld om gedurende een bepaalde periode in het leven uh, mensen mogelijk te maken om minder dagen te werken. Dat is een, bij hoge uitzondering uh, houdt men daar in het bedrijfsleven rekening mee. En zolang dat niet veranderd is en er uitgegaan wordt, hè, zoals men nu ook weer van de 36-urige werkweek of 40-urige werkweek wil maken, zolang dat niet op ingespeeld wordt, dat lijkt mijn taak voor de nieuwe vakbeweging, eh, om die zorgtaken eerlijk over man en vrouw te verdelen. Zolang vind ik dat de huidige regeling gehandhaafd moet blijven en dan over het algemeen eh, zijn het toch de vrouwen die eh, minder carrière kunnen maken, ook minder pensioen opbouwen, etc. Dank voor uw Dank reactie. Voor uw reactie. Mevrouw Mulder, ik kom even bij u terug, Anke Mulder. Uh, uh, ja, op het gevaar of erop te worden afgerekend... maar ik kan niet anders constateren dat alle mannen die tot nu toe bellen... vinden dat uh, ze eigenlijk te lang betalen om het maar op de bocht te zetten... en de vrouwen die bellen zeggen nee, dit moet vooral intact blijven. Is, is dat een beeld wat, wat, wat u herkent? Ja, dat is ook eigenlijk wat ik net zelf zei. Dat, ja. dat zie je natuurlijk inderdaad. Dat de alimentatieontvangers het veel sneller reëel zullen vinden... dan degene die moet betalen. Overigens, de eerste meneer die belde... die um, betaalt al, um, als ik goed heb meegerekend... 22 jaar. 22 ja. jaar. Dat komt omdat hij gescheiden is, zoals hij vertelde, in 1990. En in 1994 is pas die wetgeving ingevoerd... waarin de alimentatietermijn op 12 ja. jaar werd gesteld. En hij valt nog onder die oude wetgeving. Dus dat is de reden dat hij zo lang betaalt. En nou zei u het over ontvangers en betalers, daar zit een verschil in. Die laatste mevrouw zei ook, wij zien nog steeds vaak in onze samenleving... dat toch als er zorgtaken en dergelijke komen... de vrouw die meer voor haar rekening neemt dan de man... Ja. dat is nog steeds een maatschappelijk beeld wat we zien. Zolang dat zo is, moeten we hier ook wel heel voorzichtig mee zijn. Vindt ja. u dat een terecht punt? Ja, dat is op zich een terecht punt. Um, overigens uh, houd, houden deze de drie politieke partijen daar dus wel een beetje rekening mee. Hè, als kinderen jonger dan twaalf zijn. Maar je ziet inderdaad, dat zie ik in mijn praktijk ook, dat uh, het grootste deel van de vrouw de zorg heeft. Of het overgrote deel van de zorg in ieder geval voor, uh, voor de kinderen. We gaan nog eens even naar uh, de luisteraars. Kijken of het een man of een vrouw is. Goedenavond aan de lijn. Ja, goeiedag jong. Ja, goeiedag. Bent u het ja, eens met ben... de stelling? De regels over partneralimentatie moeten blijven zoals ze zijn? Nee, die moet zeker worden aangepast. Uh, er is momenteel behoorlijke rechtsongelijkheid natuurlijk. Want uh, als je in een bijstandsuitkering zit, dan zegt die gemeente... je moet ieder moment solliciteren. Hè, dat accepteren we niet. Stel je voor dat je op een bepaald niveau betaald wordt... en dan twaalf jaar lang is er geen enkele plicht dat je iets doet. Sterker nog, het is vaak uh, natuurlijk on ...enigheid in het huwelijk geweest. Waardoor ben je uit elkaar gegaan. En dat is ook een beetje het gevoel, ik zal die ander nog eens even pakken. Dus daar zit ook boosheid bij. En wat de echtscheidingsadvocaten natuurlijk zien... ...dat zijn natuurlijk met name de mensen die ook iets te claimen hebben. Er zijn natuurlijk ook heel veel vrouwen die wel op zichzelf staan. Ik vind dat de huidige regeling aangepast moet worden... ...en eigenlijk momenteel belemmerend en invaliderend is... ...om überhaupt ooit nog aan een baan te komen. Dank u wel voor uw reactie. Aan de lijn, goedenavond. Goedenavond. Ja, goedavond. Ik ja, ben Ingebockveld. Ja. Ja, gaan gaan. Uh, nou, ik, ik wilde heel even reageren. Ik, uh, wij hebben een eigen praktijk en ik doe gezamenlijke verzoeken. Dus ik zit ook altijd met beide partijen aan tafel. En ik vind om onze omstandigheden vind ik vijf jaar uh, terecht. Ik bedoel, er zijn genoeg uh, uh, toch ook voor vrouwen die uh, best in staat zijn om te gaan werken. Met name als de kinderen wat ouder zijn. Hè. En dan denk ik dat vijf jaar een reële termijn is om toch je leven weer een klein beetje op de rit te krijgen. Ook als je een, een of andere studie nog zou willen doen. Dus in dat opzicht uh, klikt met die vijf jaar wel leven. Anderzijds kan het natuurlijk voor mensen die uh, bijvoorbeeld 58 zijn en waarbij het nog zeven jaar zou duren totdat ze een pensioen zouden krijgen... wel een heel hard gelacht zijn als ze op een 63 in één keer geen alimentatie meer zouden krijgen... en daardoor financieel in een heel zwaar gat zouden vallen. Dus ik vind eigenlijk dat je wel een klein beetje moet kijken... Uh, ook naar de partijen die je voor je hebt. Maar, u zegt de omstandigheden uh, twaalf, zo goed ja, mogelijk mee. Uh, ja. ja, ik vind het wel. Ik bedoel, ik zit twaalf jaar okay. wel enigszins uh, achterhaald. Ja. Maar, uh, ik, ik ga u danken ja. ook een beetje omwille van de tijd. Uw punt is duidelijk, dank u okay. wel. Prima, dag. Ik kom nog een keer terug bij mevrouw Mulder. Uh, dat laatste, per keer kijken naar omstandigheden. Is dat een haalbaar iets? Of moeten we wel een paar schotten blijven plaatsen, zeg maar? Ja, nou dat hoor je veel naar aanleiding van dit wetsontwerp. Um, dat het wel heel rigide is eigenlijk. En te weinig ruimte laat voor uh, maatwerk. En um, dat is misschien ook zo. Dat maatwerk is binnen een termijn van twaalf jaar natuurlijk makkelijker toe te passen. Dan binnen een termijn van vijf jaar overigens de... Het voorbeeld wat deze mevrouw noemde van degene die op de 58ste uh, gaat scheiden... als daar dus een lang huwelijk aan vooraf is gegaan... heeft die betreffende alimentatieontvanger recht op 10 jaar. Hè? Goed. Mevrouw Mulder, dank dat u hier was om te praten over dit onderwerp. Wij danken ook de luisteraar. Blijf bellen naar aan, de, aan de lijn. Morgen hebben wij weer een andere stelling. U kunt ook stemmen via het internet. Ik kijk eventjes naar de tussenstand. 83% is het oneens met die stelling. De regels over partneralimentatie moeten blijven zoals ze zijn. Dus 83% vindt dat die regel gewijzigd moet worden. Dat is een groot aantal. Geef veel kun je nog even mee. Eh, dank voor dit uur. Maar wij gaan verder. De sportzomer is er tot 11 uur vanavond. Eerst het nieuws van 7 uur. Herinnert u zich dit nog?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 Dit is Radio 1.